Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Maar dat hij er vanaf ziet. Hij is nu bij een vergadering van het Catalaanse parlement. Morgen beslist de Spaanse senaat of zij instemt met de strafmaatregelen van de regering in Madrid. Die wil de Catalaanse leiders aan de kant schuiven en Catalonië onder direct gezag van Madrid plaatsen.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 Een Russische militaire helikopter is in zee gestort in de buurt van de Noorse eilandengroep Spitsbergen in het noorden van de Noordelijke IJszee. Aan boord zouden acht mensen zijn geweest, hebben Noorse reddingsdiensten bekendgemaakt. De helikopter was bijna in Barentsburg, een door Rusland geclaimde nederzetting op Spitsbergen. De piloot zou geen noodsignaal hebben afgegeven. Spitsbergen ligt meer dan 800 kilometer ten noorden van de noordelijke kust van Noorwegen. Het weer, het is droog en er schijnt af en toe de zon. Het is 16 graden. Morgen wat meer zon, ook een enkele bui. En dan wordt het 13 of 14 graden. Zaterdag bewolkt en druilerig en gaat het over 11. Dit was het Einde ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Evening en Zalbol, over 16 kilometer langs rijden en stilstaan. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, kwartiervertraging tussen Zoeterwoude en Plaspoel Polder. Een kapotte auto, dat levert een kwartiervertraging op op de A7, Zaandam-Horen, tussen Zaandijk en Purmerend. 20 minuten vertraging bij Rotterdam naar Gouden op de A20 tussen de Plein en Nieuwekerk. Op de A44 N44 vanaf Den Haag naar Leiden, tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar, 10 minuten vertraging. En vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, ruim een kwartiervertraging.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 6.9. Zie different Not even me